Zes uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Eén dode en gewonden bij ongeluk in stadion FC Twente. News of the World stopt daarmee vanwege afluisterschandaal... en nieuwe impassen in Belgische kabinetsformatie. Bij het ongeluk in het FC Twente-stadion is één dode gevallen. Vijftien mensen zijn gewond geraakt. Twee van hen zijn er volgens de politie slecht aan toe... Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden het dak van een van de tribunes in. Met honden en camera's wordt nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers. Het stadion, de Groosvesten wordt momenteel verbouwd. Over de oorzaak van het ongeluk kon de burgemeester van Enschede tijdens een persconferentie nog niks zeggen. Verslaggever Menno Reemeijer staat bij het stadhuis Menno. Heb jij nog laatste nieuws? Zometeen om half zeven hopen we meer te horen hier vanuit het stadhuis in Enschede als de burgemeester samen met de voorzitter van sj 20 Joop Munsterman een persconferentie houdt. We hopen te horen hoe het is met de gewonden, waar met name natuurlijk ook de twee die er ernstig aan toe zijn. We hopen. Meer te horen, hoewel me dat onwaarschijnlijk lijkt over de oorzaak. Er wordt veel over gespeculeerd natuurlijk hier in de regio. Het zou gaan om een, een kraan die op het nieuwe dak zou staan. Daar, die zou een gewicht hebben, omhoog hebben willen takelen en die zou een van de pijlers hebben geraakt. Is één van de verhalen, dat zeg ik erbij, onbevestigd. Maar wellicht dat de burgemeester, eh, dat wilde hij vanmiddag om half drie nog niet... maar nu eh, daar al iets meer over kan zeggen. Eh, je gaf al aan, er wordt gezocht in het stadion met camera's, infraroodcamera's en honden. Eh, we zijn net even ook bij het eh, stadion, daar staat collega Matthijs Holtrop. Eh, het is namelijk de vraag, zijn ze daar nog bezig? Want eerder vanmiddag hebben we daar ook al weer wat brandweerwagens en ambulances weg zien gaan. Oké, okay, Matthijs Holtrop, je bent inderdaad bij het stadion. Hoe is de situatie nu? Het lijkt stil te zijn in het stadion. Eerder vanmiddag zag ik nog hoe hier een bakje omhoog ging. Met daarin wat mensen die dus over de kapotte tribune, ingestorte tribune, werden heen getakeld om zo van bovenaf te inspecteren hoe de situatie nu daadwerkelijk is. Wat de resultaten daarvan zijn, horen we dus om half zeven mm -hmm. en verder worden toeschouwers nog steeds op grote afstand gehouden. En dat heeft ermee te maken dat de onderzoekers hier hun werk nog, nog eerst willen afmaken voordat het gebied wordt vrijgegeven. Dus nu is dit het domein van en een enkeling die op de fiets langs de omheining weet te komen... en hier uh, een kijkje komt nemen. Maar dat wordt door de politie trouwens afgeraden. Dus uh, geef de hulpdiensten de ruimte die ze nodig hebben. Ja, Klein half uurtje dus, dan is er op het stadhuis van Enschede... weer een persconferentie van burgemeester Den Oudste. En uiteraard wordt die live uitgezonden op Radio 1.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 Murdoch heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. De weerstand tegen het pensioenakkoord neemt toe. Vakbond de Unie van de MHP stemt tegen. De achterban van de Unie vindt dat het akkoord op alle fronten onvoldoende is, zegt de Unievoorzitter Algra. We hebben een, een uitgebreide leden gehouden als Unie. En het cijfer wat daaruit kwam was een 4+. Plus. Ja, en dat is natuurlijk toch zwaar onvoldoende. Dat is ook voor, uh, voor onze bestuursraad een behoorlijk signaal geweest. Om te zeggen: van ja, dit kunnen wij, uh, hier kunnen wij geen voldoende van maken. En wij kunnen niet anders dan nu heel helder formuleren dat de Unie dit akkoord afwijst. Volgens de leden moeten de vakbondsleiders terug naar de onderhandelingstafel om een beter akkoord te bereiken. Eerder hadden al twee grote FNV-bonden laten weten weinig tot niets te zien in het pensioenakkoord.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 In Spanje is uit de kathedraal van Santiago de Compostela... een eeuwenoud boek verdwenen. Het boek, de Codex Calixinus, dateert uit de 12e eeuw... en diende als reisgids voor pelgrims... die de beroemde route naar Santiago lopen. De codex is van onschatbare waarde en onverkoopbaar. Het boek werd alleen op speciale gelegenheden in het openbaar getoond. De kamer waarin het boek werd bewaard... was maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk. Er wordt nu onderzocht of het middeleeuwse boek is gestolen... of dat het is zoekgeraakt. De zesde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Noor Edwald Boasson Hagen. Hij was de snelste in de massasprint in Lisieux in Normandië. Tweede werd de Australiër Matthew Goss, derde de Noor Thor Hueshoft. Hueshoft blijft ook leider in het algemeen klassement. Het bergklassement heeft na vandaag een nieuwe leider, de Nederlander Johnny Hogerland. Hij reed lange tijd in een kopgroep van vijf man en veroverde onderweg genoeg punten op de hellingen om morgen in de bolletjesstrui te mogen vertrekken. Het was vandaag de langste etappe in de Tour, ruim 226 kilometer. Ondanks het slechte weer zijn voor zover bekend... alle klassenwinstrenners ongeschonden over de finish gekomen. Het weer vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten buien over. Vooral de westelijke helft van het land. Ook morgen wisselvallig en buien en het wordt maximaal 22 graden. In de loop van het weekend neemt de buienkans geleidelijk af. En dan ligt de middagtemperatuur rond 21 graden. ANWB-verkeersinformatie ah, met een kleine 150 kilometer files. Het is vooral nog druk op de weg de A1 naar Amsterdam. Tussen de afrit Meer en knooppunt Diemen staat 9 kilometer. Ze zijn er bezig met opruimwerk. Vanmiddag heeft er een vrachtwagen in brand gestaan. Daarom zijn er drie rijstroken dicht. En er moet straks ook nog worden geasfalteerd. Verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam... kiest bij Knoopend Eemnes het beste voor de A27 langs Utrecht... en daarna de A12 en de A2 naar Amsterdam. A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen knooppunt Watergaasmeer en Muiden staat 6 kilometer. En op de A2 utrecht Den Bosch tussen knooppunt en Zaltbommel... 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter reis ook eens dicht. Door die files op de A1 bij Amsterdam loopt het ook vast op de A9 naar Diemen. Tussen de knopen de Holendrecht en Diemen staat het zo goed als stil over 5 kilometer. En bij Rotterdam een lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 8 kilometer. Door omrijders vanwege de files op de A1 staat het vast op de N236... vanuit Bussum naar Amsterdam, tussen Ankeveen en Weesp, 7 kilometer. Worldticketcenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zeeuw. Worldticketcenter.nl. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 Acht minuten over zes. U bent terug bij Radio Tour de Frans. Laatste 22 minuten van deze donderdag. En uh, ja, wat staat u te wachten? Straks natuurlijk het toeroverzicht en de analyse en het vooruitkijken... samen met Aard Vierhouten. Maar u weet het langzamerhand wel. Als u luistert als de actualiteit er aanleiding toe geeft... doen we uiteraard ook andere nieuws op dit moment. En een van die redenen is het feit dat de Europese Centrale Bank... voor de tweede keer in drie maanden de rente heeft verhoogd. Vanmiddag trok die Europese Centrale Bank de rente op met een kwart procentje. Zoals de kennis dat dan zegt, op naar anderhalf procent. Economieredacteur André Meinema legt uit wat dat zoal betekent. Het lijkt niet veel, een kwart procentje erbij. Maar het werkt natuurlijk door in allerlei rentetarieven. Zo wordt roodstaan duurder en geld lenen en kredieten worden duurder. En de hypotheekrente krijgt een duwtje omhoog. De rente in de eurozone is al sinds twee jaar extreem laag. Nu iets meer dan een procent. Tijdens de financiële crisis en de daaropvolgende recessie... is de rente in razendsnel tempo verlaagd om de klappen op te vangen. En dat heeft gelukkig gewerkt. En als de economie weer lekker aantrekt, dan kan de rente weer omhoog... om oververhitting van de economie te voorkomen... en loon- en prijsstijgingen af te remmen. Zo staat het tenminste in de economieboekjes. Maar het loopt niet zoals het hoort. Europa is van een financiële en economische crisis... in een schuldencrisis van landen verzeild. Griekenland, Portugal en Ierland liggen aan het noodinfuus... voor bijna 300 miljard euro... Maar terwijl het zuiden kreunt en steunt, floreert de economie in Duitsland en zijn buurlanden. Maar er moet ook zwaar bezuinigd worden, voor tientallen miljarden zelfs, om de staatshuishoudingen te saneren, met drie jaar van buitensporige uitgaven en maatregelen om de economie en banken overeind te houden. En ondertussen zijn de prijzen van grondstoffen, energie en voedsel ook nog eens fors gestegen. Nou, in die hopeloos verdeelde wereld moet de Europese Centrale Bank besluiten de rente wel of niet te verhogen. De ECB heeft als belangrijkste kerntaak de inflatie binnen de perken te houden. Maximaal rond de 2 Maar al een half jaar staat die boven de 2,5 In sommige landen zelfs 3 Dus de regels schrijven voor dat de rente omhoog moet. Maar dat is met Europa in crisis een hele lastige afweging. Valentijn van Nieuwenhuizen van ING Investment Management had liever gezien dat de rente vandaag niet verhoogd werd. Het heeft te maken met de problematiek in Spanje, Portugal en Ierland. En het risico dat dat overslaat naar een brede systeemcrisis in Europa. Ik denk niet dat een enkele renteverhoging op dit moment echt aanleiding zal geven... tot het uiteenspatten van de crisis. Maar je kunt wel zeggen dat het niet helpt om de schade te beperken. En dat is een van de grote uitdagingen voor de ECB. Aan de andere kant is dat altijd zo geweest. Er zijn altijd grote verschillen geweest. En de weeffouten die uiteindelijk zitten in de opzet van de eurozone... die zorgen ervoor dat de ECB in een bijna permanente plagaat zit. De ECB verwacht dat de inflatie de komende maanden aan de hoge kant blijft. En een rente van 1,5% is per slot van rekening niet veel. Maar eigenlijk is er een nog grotere zorg. Er zijn namelijk steeds meer tekenen dat de economische groei in Europa afneemt. En dat is nou wel het laatste dat Europa kan gebruiken. Want in crisistijd heb je sterke schouders nodig om de zwakken te helpen. Radio we gaan het hebben over de etappe van vandaag. Dus weer geen Philippe Gilbert, ook geen Mark Cavendish. Maar een Noor pakt vandaag de etappe zegen. Wat een sprint is dit. Wie gaat hier winnen? Ja, hoor, het is de bal van Teams Kai die wint. En dan kijken we wie het is. Het is uh, Boasson Hagen. Edvard Boasson Hagen die de overwinning pakt. En hij pakt die overwinning voor Matthew Gos en gele drager Torhuishoofd. Maar eerder in de etappe was er natuurlijk weer een kopgroep. Gisteren moesten we dat even zonder Nederlanders doen, bijna dat je het niet meer gewend bent. En vandaag. Wordt dat dan ook ruimschoots goed gemaakt? Lieve Westra, en Johnny Hogeland, beide van de vakantio zitten mee samen met drie anderen. En Hogeland strijdt met name met Anthony Roe voor de bolletjes-trui. Maar Hogeland pakt drie punten en dat is genoeg. Hogeland, dus na deze etappe, straks op het podium tussen de ronde missen. Twee zoenen zal hij zeker krijgen. Meer geven die Franse dames niet. En in ieder geval krijgt hij de bolletjes-trui. Krijgt die bolletjes-trui ook dankzij een goede ploegentactiek. Want Lieve Westra gaat er met Adriano Malori vandoor, zodat Roe op het laatste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 Lieve mag vanavond alles zeggen wat uh, Johnny uh, moet doen. En daar is Lieve Westra dan ook een blij man van. Ja, daar deden we voor. Dus uh, ik reed, uh, op een gegeven moment uh, zei hij tegen mij van uh, je moet gewoon uh, demareren. En uh, dan zijn die laatste punten die zijn weg. Dus uh, dat heb ik nog gedaan. En uh, ja, toen was het bij mij uh, ook wel op hoor. Dus ik was niet, uh, niet super meer. Robert Geesink, waar we allemaal benieuwd naar, kwam de dag gelukkig zonder kleerscheuren door. En hij kwam over de finish in de eerste groep. Maar gemakkelijk ging het overigens na de val van gisteren niet hoor.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 Al een beetje in het kopje zitten. Torusov derde dus vandaag in etappe blijft gewoon in het geel. Gilbert, de man die sprint, terwijl hij niet moet sprinten, behoudt gewoon het groen. En er is dus een nieuwe man in de bolletjesstruik. Johnny Hogeland van de Vakant ploeg Beste Nederlander in het algemeen klassement blijft gewoon Robert Geesink op de 14e plek op 20 seconden. En dan keren wij weer even terug naar andere actualiteit, Want u hoorde het net natuurlijk wel. De Britse zondagskrant News of the World houdt op te bestaan. Aanstaande zondag verschijnt de laatste editie. Ik ga erover spreken met correspondent Arjan van der Horst. Uh, Arjan, uh, ja, ze waren natuurlijk al heel negatief in het nieuws. Maar wat is nu de reden voor zo'n zo drastische beslissing ineens? Nou, dit is echt als een bom ingeslagen natuurlijk. Want we wisten natuurlijk wel dat die krant onder zware druk staat. Er waren ook twijfels hoe en of die krant nog kon doorgaan, adverteerders liepen weg... Uh, de lezers liepen massaal weg. Maar ja, om dan de stekker er maar uit te trekken, dat had niemand verwacht. Moet ook niet vergeten, hè, deze krant is echt een van de bekendste en oudste titels in het land. Bestaat al 168 jaar, is de best verkochte krant van Groot-Brittannië met miljoenen lezers. Maar ja, zondag wordt toch echt de laatste keer dat we de News of the World in de kiosk te zien. Uh, het is juist bekendgemaakt, de opbrengst van die laatste editie zal naar een goed doel gaan. En toch nog even over dat opdoeken. Er was natuurlijk een onderzoek aangekondigd, heel veel kritiek. Is dit een soort vlucht naar voren om dat allemaal te ontlopen, die woede van publiek en politiek? Dat, dat, dit, zal, dit lijkt op een heel tactisch besluit van uh, de uitgever News International, want er is meer aan de hand. Op dit moment is News Corporation, dat is het hele grote mediabedrijf van Rupert Murdoch, waar dus ook News International uh, bij hoort... Die probeert een overname te bewerkstelligen van een grote televisiebedrijf in Groot-Brittannië, B-Sky-B. Nou, dat, die overname stond op het punt afgerond te worden. Uh, het groene, de regering had in feite al het groene licht gegeven. Maar ja, door dit schandaal is dat natuurlijk in gevaar gekomen. En het lijkt erop door News of the World op te offeren... Dat, uh, uh, dat News Corporation van Murdoch er ach, echt alles aan doet... om die overname er doorheen te jassen. Ja, en dit is dus gewoon een hele tactische zet, zo lijkt ja. het. Heel drastisch besluit, maar toch nog een laatste editie zondag eigenlijk. Hè? waarom? De allerlaatste keer, uh, ook misschien als goedmakertje... want zoals ik al zei, gaat de opbrengst van die laatste editie uh, naar een goed doel. Natuurlijk is dat ook een eerbetoon aan de krant die al zo lang bestaat... en zoveel lezers heeft uh, in dit land... En de, de eigenaren moeten gedacht hebben dat dat dan nog één keer uh, goed voldoende was om die krant uh, uit te brengen. Uh, is het verhaal hiermee klaar? Natuurlijk niet. Want er komt, zoals je al zei, een onafhankelijk onderzoek die overigens niet alleen News of the World gaat onderzoeken, maar naar de illegale praktijken van alle kranten gaat kijken. Dus het laatste hebben we nog niet gezien van dit verhaal. Kortom wordt vervolgd. Dank voor dit moment. Arjan van der Roos vanuit Engeland.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 Let me want you dusk met de good news. We gaan uh, terugblikken. Aardvierhouten, uh, lange files. Op 7 juli zijn we niet gewend uh, in een rond Amsterdam. En al die mensen zitten lekker met de radio aan. En die willen eens even horen uh, hoe die toeretappe vandaag uh, verliep. Slecht weer was belangrijk. Wisselend weer. Uh, bergie op, bergie af. En dus toch. Uh, en een lange etappe. Hè, de langste etappe van deze toer. En dat alles bij elkaar. Uh, dan denken wij van buitenaf. Nou, dat wordt een hele gewone etappe. En dat wordt het dan uiteindelijk niet. Hè. Het is gewoon te zwaar wat dat betreft. Ja, het is de op opeenvolging slecht weer, toch? De regen, de, de, de het, het alertheid. De concentratie vergt ook gewoon energie. Het is niet alleen hard trappen, het is ook gewoon constant opletten. Zeker na zo'n dag als gisteren, waar toch uh, net even te veel gevallen is. Door ook belangrijke uh, renners van het klassement die, uh, die gevallen zijn. En wat we ook een beetje terug horen, wat we ook gezien hebben, de fietswissels. Uh, fietsen die niet helemaal lekker zitten of helemaal lekker uh, rijden. Kost allemaal net even wat extra meer uh, alertheid. Ook van de ploeg, ook van de renners die. Uh, de zogenaamde helpers hè, voor de kopmannen, ook die zijn er extra belast weer vandaag. En uiteindelijk ook nog een lastige finale erachteraan. Eerst even uh, die Nederlandse ploegen dan doornemen. Die Rabo uh, die had vandaag maar één doel. Het was Geesink in die voorste groep houden. Moest een keer van fiets wisselen. Leek veel last te hebben. Met name in het begin van de koers leek ook wel wat beter te gaan. Uh, dat weer, zullen ze bij Rabo vanochtend gedachten hebben? Nee, hè? dat ook nog. Want je hoopt dan toch op iets mooier weer. Ja, je wilt natuurlijk gewoon een droge dag hebben. Als je al uh, beschadigd bent, uh, behoorlijke... Ja, toch wel behoorlijke schaafwonden op zijn rug, op zijn billen... op zijn zijkant van zijn been, zijn elleboog gehecht. Ja, dan, dan zit je niet op regen te wachten. en Dan wordt alles nat, dan gaat alles plakken. En alles hilt ook veel langzamer. Dus je bent ook gewoon vanavond ben je weer opnieuw bezig om alles schoon te maken... en opnieuw te desinfecteren, alles wat de rotzooi rotzooi op de weg ligt. Het komt toch allemaal een beetje naar binnen. Dus dat, dat, dat vergt ook allemaal weer wat extra's. En ja, dan zal Robert toch op een gegeven moment een knop moeten uitschakelen. En ik denk dat hij het na een uur een beetje die knop gevonden heeft van... Ja, Oké, okay. het is koers en we moeten, we moeten verder. En dan, uh, en dan zijn je gedachten ook weg en dan moet je ook gewoon mee. En dan, dan vergeet je eventjes de pijn en de ellende waar je eigenlijk in zit. Het viel hem niet mee, maar deze dag uh, is binnen. Uh, die andere Nederlandse ploeg, uh, Vacan Soleil, uh, ze hadden het een beetje aangekondigd. Maar ze doen het dan ook, hè? met twee man bij de vijf zitten, de berg pakken. Slimme ploegentactiek door Westra nog weg te laten rijden met die roe. Die mensen hebben hun zaakjes goed te worden, hè? Ja, uh, zoals ze zeggen, ze hebben een huisweek goed gedaan. Ja. Maar de uitvoering ook. Dus dat is, wel, uh, dat is niet altijd hetzelfde. En dat is geweldig gelukt. En da daarmee uh, is de inzet beloond voor de, ja, toch de eerste dagen. Inzet, alle ontsnappingen op, op eentje na en geweest. Uh, vandaag ook weer het eerste uur. Er was 49 gemiddeld. 49 kilometer gemiddeld. Dan moet je toch gewoon 54 constant rijden. Om die gemiddeld te halen. Met ja. bochtjes erin. Met even stilstaande bochten. En... Dat blijkt ook wel dat je niet 1, 2, 3 maar even wegrijdt. Dus het kopgroepje is ook niet zomaar ontstaan. Het is gewoon ontstaan na een uur koers met een heel hard rijden. En dan is Leeuwe Westra de man die dat aan kan. En dan is Johnny zo slim om erachteraan te gaan. En dat gaat overbruggen. Liewe wacht even en ze gaan vol door. En dan zijn ze weg. En het is ook nog niet 1, 2, 3 dat ze weg waren. Het bleef heel lang een minuut. De quickstep heeft ertussen gezeten. Die met, toch met de val van gisteren met, met steegmans uit. Met bonen, met saffeneel beschadigd. Drie eigenlijk kopmannen en ondersteunende mannen die, die elkaar ja die het eventjes niet moeten gaan doen vandaag niet morgen niet en die op die manier met een andere renners ook in de pixie ja. willen die willen ook in die kopgroep zitten die willen ook op tv komen die willen ook tv minuten hebben voor hun sponsor en het lukt ze niet dus dat zegt wel iets over de, ja, toch de kwaliteit van de jongens die wel voorop kwamen en wegreden. en ja. dus volledig waarmaken waarom ze mee mogen doen aan deze tour dan blijft er uiteindelijk een kleiner en kleiner wordende groep over uh, het hele scenario is op zich wel normaal de vluchters worden teruggepakt tegenwoordig 3,5, en 4 vier kilometer voor de finish worden de laatste nog opgehaald en dan uh, zijn er een aantal echte klassieke sprinters... eigenlijk al niet meer in staat om mee te gaan sprinten. En dan komt een ander soort sprinters naar voren, mag ik het zo zeggen. Wel goede sprinters, maar die, die als Kevin Cavendish en Ferrari vol op het vlak rijden... misschien net niet kunnen winnen, maar nu allemaal hun kans ruiken. Ja, die ook wetenden dat ze het kunnen. Het is natuurlijk wel knap, van HTC ook, dat zij uh, de andere dagen voor Kevin uh, voor Cavendish rijden. En dan zo'n dag is vandaag ook... Toch het gat dichtrijden, Ook blijven controleren de koers. Uh, ook de finale weer inrijden met elkaar zonder Cavendis. Die was op dat moment al gelost. En dan volledig het vertrouwen geven aan Matthew Koss. De winnaar van Milan sanremo dit jaar. Ook al wat lastige sprinten binnen heeft geharkt. En, en, en daarmee zijn, zijn overwinningen binnenhaald voor de ploeg. Dat is toch knap. Uh, hij zat er dichtbij. Wordt tweede. Maar Hagen was toch wel gewoon de allerbeste en de sterkste vandaag op deze aankomst. En on Haken, dat verhaal is eigenlijk wel bekend. Dat is gewoon een hele, hele goede renner hè? Dat is een hele goede renner. Een hele jonge renner nog, 24 jaar. En dan dit soort dingen doen, dat is, uh, dat is erg knap. En heel even, we zijn het een keer gekscherend in een plaat... toen we betrapt werden dat we zomaar zaten te kletsen. Twee Nooren, hè. Nooren in het geel, Huushoft en uh, Haken. Dat, het zegt ook al wel iets over die Scandinavische mentaliteit, hè? Ja, dat zijn ook gewoon uh, ijzerwreters. En, uh, en die hebben het er ook op staan. En hij was lang niet zeker voor de Tour. Pas uh, in de laatste vier, vijf dagen voor de Tour uh, toch besloten om mee te gaan. Had last van gordelroos, een een of andere infectie die hij opgelopen had. En zou daardoor de Tour missen. En op het laatste moment toch uh, een beetje verbeterd zijn gezondheid. En besloten toch mee te doen in de Tour. En ik denk dat dat de enige juiste beslissing was uh, gezien vandaag. Dan gaan we naar de dag van morgen. Simpele ritten bestaan niet in de Tour. Le Mans, dat kennen we eigenlijk alleen maar van de 24 uur. Maar vanmorgen fietsen we de weg naar Châteauroux. Ik heb weer staan 218 kilometer, dus het is iets korter. De kenners, ik lees dan ook maar al die bladen en zo, zeggen dat het toch... Dit wordt niet de moeilijkste rit, mag ik dat zeggen? Ja, makkelijke ritten bestaan niet, ga jij maar dan uitleggen? Maar dit wordt niet de moeilijkste. Nee, dit is, ik denk toch vanaf de start tot nu is dit de makkelijkste rit. Dat zal het ook, daar zal het ook blijven. Dat zal hij ook blijven zijn. En een hele mooie aankomst. 2008 is het allemaal begonnen daar voor Mark Cavendish. Die wint daar zijn eerste Tour-overwinning, eerste etappe. En hij heeft er inmiddels 16 op zijn naam staan. Dat is toch een ongelooflijk aantal. Zal het morgen zijn voor een hoop ploegen? Het is langzamerhand ook zo'n dag dat iedereen misschien eens even adem wil halen. Maar er zijn er altijd een paar die weer <laughs> verstoren. Hè. Dat hoop je eigenlijk als renners. Misschien is even een eerste rustige 100 kilometer. Maar die zijn er nooit in de tour mee. Bestaan niet meer. Nee, nee, de belangen liggen zo hoog. Ja. We hebben het net over vandaag gehad. Hoe hard het daaraan toe gaat voordat er überhaupt een ontsnapping echt op stand uh, weg is. En dat gaat morgen weer zo zijn. En is meer dat de sprintersploegen eigenlijk gaan bepalen van oké, okay, we willen wel wat laten rijden, maar niet meer dan drie, vier man, hooguit. Een kopgroep van zeven man zul je niet zien wegrijden morgen. Dat is gewoon te veel. Dan moeten ze te hard achteraan rijden. Dus het zal een tijdje duren voordat er echt een groepje weg is. En dan zal het toch maar ja, beperkt worden tot vier, vijf man. Hooguit, meer niet. Want morgen is de echte laatste dag voor de echte sprinters. Hè? Want daarna gaan we het centraal massief in... en dan krijg je weer hele andere mensen naar voren. Hè? Ja, morgen is het een prachtige... Brede weg, één lange rechte lijn naar de finish toe. Dus dat is wel heel mooi voor de, voor de sprinters die echt op snelheid gaan. En dan is het ook echt voorbij. En dan moeten ze de klimmetjes in. Nou, we gaan het uiteraard morgen volgen. Dank voor dit moment, want we gaan zo'n beetje richting het einde van 4,5 uur Radio Tour. Zometeen natuurlijk het bulletin van half zeven en daarna WNL de avondspits. Alex de Vries, wat mogen we daarin verwachten? Ja, uh, hallo Tom. Uh, we gaan live naar de tweede persconferentie... over het ongeluk in de Grolsvesten bij Twente. En we praten met een uh, aangeslagen supportersvereniging. Als we nog tijd over hebben, dan gaan we nog hebben over de toekomst van de FVV en dat Almere poep en pies in woonhuizen gaat scheiden. Maar eerst dus naar de Grolsvesten. Oké, okay, dat staat dus straks centraal bij WNL, de tweede persconferentie... naar aanleiding van het ongeluk vandaag in de Grolsvesten. Radio Tour uh, stopt er nu mee. Vanavond natuurlijk de avondetappe tussen 9 en 10. Morgenochtend. Dus of 9 en 9 weer tournieuws. De proloog morgen en om 2 uur zit Dionne de Graaf hier weer. En dan gaan wij die vlakke etappen uh, richting Châteauroux volgen met nog steeds Thor in het geel, Philippe Gilbert in het groen en dus een Nederlander Johnny Hogerland in de molletjes -trui. Wat ons betreft dank voor het luisteren en voor nu een hele, hele prettige avond.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 Het NOS-journaal. Bij het ongeluk in het FC Twente-stadion is één dode gevallen. Vijftien mensen zijn gewond geraakt. Twee van hen zijn daar volgens de politie slecht aan toe. Rond 12 uur vanmiddag stort er bij werkzaamheden... het dak van een van de tribunes in. Het stadion De Grosvesten wordt verbouwd. En rond deze tijd begint een persconferentie... waarop mogelijk duidelijk wordt wat er precies gebeurd is. Daarover houden wij u op de hoogte. De Britse krant News of the World verschijnt zondag voor het laatst. De krant verschijnt dan zonder advertenties... en de opbrengst van de editie gaat naar goede doelen. News of the World kwam de afgelopen dagen zeer negatief in nieuws... in verband met afluisterpraktijken door journalisten... en het betalen van steekpenningen aan politiemensen. Veel adverteerders hadden al gezegd dat ze niet meer in zo'n blad willen staan. De Britse politiek heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld... naar de afluisterpraktijken bij de krant. In Spanje is uit de kathedraal van Santiago de Compostela... een eeuwenoud boek verdwenen, de Codex Calixtinus. Het boek dateert uit de 12e eeuw en diende als reisgids voor pelgrims... die de beroemde route naar Santiago lopen. De codex is van onschatbare waarde en is ook onverkoopbaar. De kamer waarin het middeleeuwse boek werd bewaard was... maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Vanuit het Zuidwesten trekken weer een aantal regen- en in Nederland binnen... Uh, dat zal vanavond en vannacht vooral in het zuiden en het westen van het land plaatsvinden. Maar morgen overdag, dan hebben we gewoon een zeer wisselend beeld met af en toe regen- en onweersbuien. Kunnen windstoten zitten tot 60 km per uur. Tussendoor schijnt overigens ook de zon en wordt het zo'n 22 graden. Dus al met al valt het eigenlijk allemaal wel mee. Zaterdag en zondag wisselvallig buien, maar ook dan de temperatuur ruim boven de 20 graden. En maandag, dinsdag en woensdag lijken zelfs hele mooie droge zomerse dagen te worden. ANWB-verkeersinformatie. 26 files nog. Het is vooral nog aansluiten op de A1 richting Amsterdam. Tussen de afrit Gooimeer en Knopendiemen Diemen 9 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. Vanmiddag heeft er een vrachtwagen in brand gestaan. Ze zijn nu steeds, nog steeds bezig met opruimwerk. Verkeer vanuit, Amsterdam, of vanuit Amersfoort naar Amsterdam... kiest bij Knopendiemenes Diemen het beste voor de A27... en rijdt dan om via Utrecht. A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen het knooppunt Watergaasmeer en Muiden staat 6 kilometer file. En door die files loopt het ook vast op de A9 richting Diemen. Dan op de N236 door omrijders in de richting van Amsterdam. Daar staat tussen Ankeveen en Weesp 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Supporters FC Twente, zwaar aangeslagen in een live persconferentie Enschede's ramp. Hele goedenavond, welkom bij Avondspits van Omroep WNL. Ergens komend half uur schakelen we live naar Enschede... voor de tweede persconferentie over het ingestorte nieuwe dak van FC Twente. De bouwvakkers moesten rennen voor hun leven. Eén heeft het helaas niet gered. Vijftien gewonden, waarvan twee zwaar. We beginnen met de reactie van de supportersvereniging Vriendenkring FC Twente. Evert Jan van der Does, voorzitter van de supportersvereniging. Goedenavond. Ja, drama. Vreselijk. Uh, ik zat in de auto en ik hoorde het bericht. Mm -hmm. En uh, ik reed op de autobahn en zag uh, allerlei politieauto's, motoren, uh, ambulances. Dus het uh, werd me al snel duidelijk dat het een hele ernstige uh, situatie uh, was. Ja, Wat betekent de drama voor uw club USC Twente? Ja, de eerste plaats ook uh, naar de nabestaanden van de overledenen uh, ja, mijn deelneming uh, willen overbrengen. En natuurlijk ook uh, de mensen die gewond zijn. Uh, een, een spoedig herstel namens uh, mijzelf en ook namens uh, alle supporters van de Vrimingringerse Twente. De autoriteiten hebben supporters afgeraden naar de Goalsvesten te komen. Kunt u begrijpen die oproep of wil je als supporter toch met eigen ogen zien wat er aan de hand is? Nee, ik begrijp die oproep volledig. Uh, ik vind dat je de hulpverleners uh, uh, hun werk moet kunnen laten doen. Uh -huh. En uh, ondanks uh, misschien de betrokkenheid van supporters uh, is dat op zo'n moment uh, denk ik even niet gepast. Ja, en uh, in welk vak staat u normaal tijdens uh, thuiswedstrijden? Normaal uh, zit ik veel sta ik in, uh, in vak uh, 312, uh, de tweede ring. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat zal, uh, dat zal een wat rare gewaarwording worden, denk ik, met name de, de, de eerste thuiswedstrijd. Uh, dat flitst dan al door mijn hoofd uh, hoe dat dan uh, zal gaan. Ja, heeft u enig idee waar, waar precies de boel in elkaar ge gestort is? Is het aan de kant waar u vaak staat? Nee, dit is uh, aan de nieuwe uh, tribunekant. Daar, uh, daar is het dak uh, ingestapt uh, uh, tijdens uh, ja, zeg maar de werkzaamheden die daar dus uh, bezig waren op dat moment. Meneer van der Does, werd er door de directie van Twente wel eens met u over de uitbreiding van het stadion gesproken? Ja, zeker. Ja, hoor. Daar hebben we een uh, uitstekend contact over... Uh, uh, dus wij weten uh, uiteraard wat er allemaal gebeurt uh, binnen de club. En uh, die uitbreiding is hard nodig, hè? Want het gaat goed met FC Twente, sportief gezien althans. Ja, nou moet ik wel zeggen dat uh, uh, ik uw vraagstellingen wel begrijp. Alleen uh, ik er wat moeite mee heb om daar nou heel enthousiast op te reageren, gelet op wat er nu gebeurt. Ja, u bent aangeslagen. Ik hoor het. Ja, ik zal dat graag een keer op een andere tijd. Zien, ja, tuurlijk natuurlijk. mag dat. Hoe lang bent u al supporter, meneer Van der Does? Uh, ik denk uh, nu uh, ruim, uh, ruim 30 jaar. Gaat u als supportersvereniging nog iets doen? Gaat u de website nog op zwart zetten of zoiets? Of, uh, of nog iets organiseren voor de supporters? Nou, we hebben, we hebben, uh, ik heb met een aantal bestuursleden kunnen spreken uh, vanmiddag. Uh, maar nog niet met allemaal. Uh, maar uiteraard zullen wij... Ja, uh, uh, yeah, zeg maar... Uh... Uh, ons, ons, uh, ons uh, verplaatsen in de situatie van, uh, van de nabestaanden en de gewonden. En uh, uh -huh. als het nodig is dat onze site op zwart gaat, zullen we dat zeker doen. Maar dat is nu nog even te vroeg om daar iets over te vertellen. Ja, en komt u als supporters nog bij elkaar ergens de komende week? Of? Dat zal uh, naar aanleiding van de, de, de overleggen die uh, ook anderen vanavond zullen plaatsvinden wel duidelijk worden. Dus ik kan dat nog niet uh, bevestigen. Evert-Jan van der Does, voorzitter, supportersvereniging s 20 Ik dank u hartelijk voor uw commentaar en sterkte. Ja hoor, dank u wel. Ja, wij gaan naar het beursnieuws met Ben Steinenbach, hij is hoofdbeleggingen van ABN AMRO. Op elk moment kan de persconferentie eh, beginnen en dan schakelen we natuurlijk meteen over. Dat hebben we ook beloofd. Daar AX die sloot vandaag over 345 punten, dat is een flinke stijging van 1%. Goedenavond Ben. Goedenavond. De opgaande lijn eh, op de beursen die zet zich voort, hoe komt dat? Nou, ik denk dat er uh, wederom een aantal positieve cijfers uh, waren. In de eerste plaats natuurlijk uit de Verenigde Staten, daar... Uh, maakte de, de verwerker van een uh, ADP, mm -hmm. uh, werkgelegenheidscijfers bekend. En die werkgelegenheid die steeg bij hun in ieder geval 157.000. Dat is een aardig voorzetje natuurlijk voor uh, morgen als het ministerie van de arbeid de echte werkgelegenheidscijfers eh, publiceert en dan zou 157.000 of iets in die orde van grootte dat zou heel positief zijn nadat in mei de werkgelegenheid maar heel beperkt is toegenomen. Ja en dan het grote nieuws vandaag op de financiële markt: de Europese centrale bank verhoogde de rente van 1,25 naar 1,5 procent. Tweede verhoging dit jaar al na een lange periode van uitzonderlijk lage rentestand mogen we wel zeggen. Wat merken de burgers hiervan? Nou ja, de burgers die, die zullen dit een beetje merken. Kijk, het is natuurlijk een normalisering... want met anderhalf procent is de rente nog steeds uh, uitzonderlijk laag. Uh -huh. Dat heeft Rizet op zijn persconferentie ook gezegd. Maar mensen met, met heel kortlopende hypotheken die zullen zien dat uh, als, als uh, de rentelooptijd uh, wordt overgesloten, dat, uh, dat dan de rente wat hoger komt te liggen, ja. Ja, als die rentestand al zo laag uh, is en uh, ook verhoging toe was, wat verwacht je dan volgend kwartaal? Nog een renteverhoging? Ja, wij denken dat die normalisering nog wel even door kan gaan. En wij verwachten dus ook in, uh, in oktober een nieuwe renteverhoging tot kwart procent en de centrale bank was ook uitermate ruimhartig voor Portugal vandaag. Wat inmiddels de junk-status heeft bereikt. Zeg maar bijna failliet of failliet. Uh, waarom doet de ECB dat? Ja, eigenlijk mag, mag de, de ECB dan geen Portugese staatsobligaties meer accepteren. Mm -hmm. uh, als onderpand. Uh, maar het is wel heel belangrijk dat ze hiermee tijd hebben gekocht, als het ware. Zodat de regeringsleiders van Europa echt goede plannen kunnen nemen. Uh, tijd gekocht. Uh, om, dat, om, ...om Portugese banken met name in staat te stellen om hun kredietlijnen over te houden... ...want die kunnen hun Portugese staatsleningen dan als onderpand bij de Europese Centrale Bank blijven aanbieden. Ja, korte vraag, kort antwoord. De ECB mag het niet, doet het wel... ...en wordt daarmee toch een beetje een politieke factor hè, in die Griekenland-discussie. Ja, dat is wel zo, maar ik vind het wel heel erg verstandig... ...want het lijkt me heel erg onverstandig namelijk om uh, Portugese uh, banken nu af te sluiten van, uh, van de kredietverlening. Ben Steinenbach van ABN Amro, dank u wel voor je uitleg. Maandenlang domineert de pensioendiscussie ons nieuws. Er kwam uiteindelijk een polderakkoord, maar dat is weinig meer waard... nu de grootste vakbonden in Nederland het alsnog afwijzen. Nog meer ruis komt er vanuit de FNV zelf. De federatie Nederlandse vakbeweging, voluit heette ze zo... die gaat rollenbollend deze dagen over straat. Ik praat erover met Jarko de Zwart, verslaggever van de Telegraaf. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, het gaat slecht met de FNV, hè? Ja, dat is uh, uh, volkomen ongewis wat er met de FNV gaat gebeuren. Dat het uh, onder hoogspanning staat op dit moment en dat het uh, uh -huh. historisch diep in de problemen zit. Dat, uh, dat is evident. Waar dat precies gaat, uh, gaat uitkomen, dat weten we niet. Maar uh, mensen die ik daarover spreek, die, uh, die zijn daar buiten gewoon somber over. Ja, waar gaat het nu werkelijk om binnen die FNV? Nou, uh, mensen die midden in die, uh, in die strijd zitten en ook die strijd aanvoeren. Die, die zeggen dat het, ja, het pensioenakkoord is belangrijk... maar het gaat over identiteit van de vakbond, zeggen zij. Wat voor, wat voor vakbeweging wil je zijn? Eén deel zegt, uh, we zijn gewoon klaar met, uh, met dat gepolden dat vergaderen aan die tafels in Den Haag. Zijn het onder andere de groep die de kloofdichters genoemd, wordt genoemd bij de Avacabo? Nou, ik denk dat die wel, uh, wel, uh, wel in dat kamp zitten. Um, de mensen van wie ik dat hoor, die zitten daar heel dicht tegenaan. Dat zijn geestverwanten. En... Um, de mensen van wie ik dat hoor, dat zijn niet alleen geestverwanten... dat zijn ook uh, politiek-ideologisch verwanten. Dat zijn mensen uh, uit de, de SP. Maar ja. waar moet het nu heen met de FNV? Uh, laten, we, laten we bij echt een acht beginnen. De grote baas van de FNV. Wat moet zij doen? Nou, ik weet niet of het nog te redden is, eerlijk gezegd. Want ze hangt, ze hangt nu eigenlijk um, ja, een beetje in, het, uh, in de lucht, eerlijk gezegd. Want Aan een zijde draadje? Ja, ik denk het wel. Wie kan, uh, wie of wat kan haar redden? Het kijkt er heel zorgelijk het, het, nou, het, bij. Het, het, ja, het, het, ik hoor dat we live naar de persconferentie gaan over FC20. Daar is iedereen klaar, dus laten we dat meteen maar doen. Praten we straks verder. Hier in het uh, stadhuis in Enschede komt uh, burgemeester Peter de Oudse binnenlopen. Naast hem ook uh, Joop Munsterman, de voorzitter van FC Twente. En uh, naar nou, wij gehoord hebben, um, die zit geloof ik nog niet, zou ook de hoofdofficier van justitie van uh, Almelo, en dat is uh, Montel van Capello, hier aanwezig zijn om een, een toelichting te geven. En vrij veel pers hier ook aanwezig natuurlijk. Grote belangstelling voor deze persconferentie, waarbij de mensen toch meer nieuws over. Horen te hopen. Eerste burgemeester Peter Nuartsen. Ik denk dat jullie even moeten hebben laten wachten. Uh, maar het is even niet anders. We hebben het ook niet allemaal in de hand. Uh, misschien is het goed. Ik hoef uh, Joop Munsterman van FC Twente niet aan jullie te introduceren. Dat ik eerst even een, uh, een laatste stand geef. Uh, ook na vanmiddag dat we jullie hebben geïnformeerd over de situatie van toen. Wat er op dit moment uh, aan de orde is. En daarna geef ik het woord aan Joop Munsterman. De doet het niet. Hallo, deze. Dit is beter, volgens mij. Uh, ik zei net dat ik uh, uh, eerst even zelf het woord neem... om jullie de laatste stand te geven... en om uh, zeg maar alles uh, nog even te melden zoals wij het op dit moment ook weten. Uh, de situatie van nu en daarna Joop Munsterman uh, het woord geeft. Dat, ik heb het ook begonnen. Het... Um, vanmiddag uh, heb ik u geïnformeerd over het feit dat er veertien mensen uh, betrokken waren bij, uh, uh, uh, bij het, uh, het ongeluk. Uh, dat zijn er inmiddels zestien geworden. Er uh, zijn een aantal mensen op eigen gelegenheid ook, uh, hebben zich gemeld bij een ziekenhuis, en daar behandeld. En zijn daarna weer huiswaarts gekeerd. Um, het uh, slachtoffer daarvan is inmiddels de familie geïnformeerd. Uh, betreft een 31-jarige man uit Nijverdal. En inmiddels is ook de burgemeester van Nijverdal geïnformeerd over het feit dat uh, dit een van zijn inwoners is overkomen. Voor zover wij weten is er in ieder geval nog één zachtoffer in zeer kritieke toestand. Uh, het ligt in het ziekenhuis in Enschede. Uh, uh, over de anderen onvoldoende. Bekend. Vele zijn stabiel. Er zijn sommige licht gewond. Um, en we zullen dat natuurlijk uh, uitgebreid volgen. Ik moet zeggen dat, uh, dat uh, het, de impact van wat er uh, is gebeurd vanochtend is groot Ik heb vanmiddag samen met Joop Munsterman ook, uh, ook de schade bekeken. En het is, uh, is uh, ongelooflijk als je ziet hoeveel mensen daar ook hebben gewerkt dat het, uh, dat het zo is gegaan. En het is ook logisch als je ziet hoe de dakconstructie op dit moment erbij hangt, dat de plaats nog niet is vrijgegeven om te betreden. Dus daar moet eerst onderzoek naar verricht worden uh, naar de stabiliteit van, uh, van wat daar aan die kant van het geheel is gebeurd. En, uh, dat, uh, de, de, uh, dat onderzoek vindt nu plaats. Het gaat om het vrijgeven, zeg maar, zodat het weer betreden kan worden. En op zijn vroeg valt daar in de loop van morgen een uitslag van te verwachten. Dat staat even los van alle uh, andere onderzoeken die ook uh, plaatsvinden. Uh, u weet dat wellicht al dat de onderzoeksraad uh, vrijwel onmiddellijk ook is afgereisd om hier onderzoek te doen. Uh, ook het Openbaar Ministerie uh, heeft uh, een team samengesteld om uh, uitgebreid en grondig sporenonderzoek te doen. Dat is ook gebruikelijk dat het Openbaar Ministerie dat doet... omdat uh, het gaat hier om een ongeval waarbij ook een dodelijk slachtoffer is gevallen. Uh, de, zijn, de arbeidsinspectie is natuurlijk aan het, uh, uh, aan het kijken... op welke manier zij uh, kunnen onderzoeken om de oorzaak te achterhalen. En overigens uh, zal ook de gemeente Enschede natuurlijk goed kijken... naar ook hoe het in het voortraject is gegaan... En op welke wijze dat nu uit het licht van wat er nu aan de orde moet worden beoordeeld. We zullen daar ook nog nadere stappen in nemen om uh, te kijken in hoeverre ook een en ander uh, op elkaar zou moeten worden afgestemd. Maar het is voor iedereen denk ik heel erg belangrijk dat we ook heel erg goed de oorzaak van, uh, van het ongeval uh, achter, uh, achterhalen. We hebben vanmiddag uh, aangegeven dat wij uh, ook een ruimte beschikbaar hebben gesteld... en telefoonnummers in het leven hebben geroepen... om, uh, om mensen de gelegenheid te geven ook, uh, uh, ook zeg maar, een uh, informatie te krijgen. Uh, we hebben, omdat uh, er niet uh, massaal gebruik is gemaakt van het bellen... Dus er, er werd gebeld en wordt nog steeds gebeld. We hebben in ieder geval het idee dat wij in de loop van de avond... Zeg maar daar, uh, dat ook weer kunnen afronden. We schatten in dat we zullen op een uur of negen, half tien vanavond... kijken hoe het, uh, hoe het op dat moment uh, aan, uh, erbij staat. En dan mogelijk ook afschalen voor, uh, voor de nacht. Um, verder um, uh, is het zo dat als we kijken naar... Uh, we ook vragen van vanmiddag... Uh, waar de mensen die uh, getroffen zijn door... Uh, door het ongeluk vandaan komen, dan gaat het om uh, zes um, uh, mensen uit de gemeente Hellendoorn, één uit de gemeente Oldenzaal, één uit de gemeente Losser, één uit de gemeente Rijssen, één uit de gemeente Twenterand en één uit Duitsland. En, um, zonder dat we nu um, dat echt 100% hebben gecheckt, menen wij uit de aard van de namen, um, wel te kunnen concluderen... dat het hier niet gaat om buitenlandse werknemers. Wij... Um, um Zullen in de loop van morgen, zoals ik net al zei, nader ingaan op of de locatie weer kan worden vrijgegeven vanuit veiligheidsoverwegingen? Dat staat even los van de onderzoekstechnische situatie die nu maakt dat er, dat er niemand op de plaats wordt toegelaten. En zullen u ook in de loop van morgen over het, over het vervolg verder kunnen informeren? Daar is het nu nog te vroeg voor. Wat wel nog, en dat, dan sluit ik eh, even af, wat wel nog aan de orde is dat wij de burgemeesters van, eh, van de plaatsen waar ook eh, de betrokkenen bij het ongeluk vandaan komen, eh, zullen vragen om, eh, om ook eh, aandacht te besteden aan, eh, aan deze mensen. Dan zou ik eigenlijk nu het, het woord willen geven aan, aan Joop Musterman. Dan krijgt Joop Munsterman het woord worden. net burgemeester Peter de Oudste. Alleen er moeten wat microfoons worden verplaatst. Dus we hopen dat hij heel even ons daar de gelegenheid voor gaf. De mensen die betrokken zijn bij het ongeluk komen dus hier uit, uit de regio. Nou, collega's zijn bezig om de microfoons goed neer te zetten. Zodat we ook kunnen horen wat Munsterman te vertellen heeft. Bijvoorbeeld misschien ook wel over de voortgang van het voetbal. Want ook dat gaat door. En binnenkort zijn de Champions League wedstrijden. En hoe moet dat in dit stadion? Joop Munsterman. De laatste microfoon nog even gezet voor Duitse collega's die hier ook massaal aanwezig zijn bij deze persconferentie, ook veel belangstelling daar vandaan. Kijk nog eventjes of ik kan beginnen, ja. Ja dames en heren, ik begrijp uh, dat wij uh, bij FC Twente in een soort uh, shocktoestand zijn. Uh, want uh, ja, eigenlijk niemand van ons uh, kon bijna geloven... wat er omstreeks het middaguur uh, op de bouwplaats tegenover onze kantoren gebeurde. Zo'n dak dat uh, plotseling uh, neerstort. Uh, dat zie je wel eens in een rampenfilm gebeuren. Maar dat zie je niet in het echt. Uh, maar dit keer was het echt. Uh, het is... Uh, ja, het is gewoon een drama. Waarbij je na de eerste schrik... alleen maar denkt... Uh, hoe, is, hoe is het met die mensen op de bouw? Uh, hebben ze het er goed van afgebracht? Zijn ze wel in veiligheid? Nou ja, intussen... kennen we een aantal uh, eigenlijk verschrikkelijke gevolgen. Uh, burgemeester de heeft het ons uh, net verteld. En u kunt zich dus voorstellen... dat die tra tragedie op de bouwplaats... Uh, ons als FC Twente gewoon diep in ons hart raakt, uh, ik denk uh, dat dat geldt voor iedereen in Twente en ook daarbuiten. En wij wensen dan ook uh, een ieder die op welke wijze dan ook getroffen is, uh, heel veel sterkte toe en bijzonder uh, natuurlijk de nabestaanden van de overledenen. Uh, het is voor ons uh, ook onmogelijk om ons trainingskamp in Zeeland voor te zetten. Dat zult u begrijpen zoals wij de wedstrijd aanstaande, aanstaande zaterdag tegen de Zeeuwse selectie ook niet kunnen spelen. We zijn met een aantal mensen vanmiddag razendsnel naar Enschede teruggereden. En inmiddels is de complete selectie op de weg terug naar Twente. Uh, wij wilden het niet en zij wilden ook niet op zo'n afstand zijn van uh, wat er vandaag uh, gebeurde, is gebeurd. Op een dag van 7 juli zal ook niet plaatsvinden. En uh, ook de evenementen zullen in ons stadion zullen tot na de orde uh, niet uh, doorgaan. Ik moet zeggen dat, uh, maar dan tenslotte... Uh, was het heel goed om te zien uh, hoe snel uh, de hulpverlening op gang is gekomen. Dat ik ook een groot compliment waard. En uh, ja, wij als... Uh, als Twente, wij, wij bieden in ieder geval alle mogelijke hulp aan die gewenst is. Zowel dat natuurlijk in ons, binnen, binnen ons vermogen ligt. En uh, we zullen ook een, uh, een condoleaalse register openen. Ja, dames en heren, dat was het eigenlijk. Dat is Joop Natsalman, de voorzitter van de assistente. Er komen natuurlijk de eerste vragen. Ja, NOS uh, graag. Meneer Munsterman, uh, aan u. Het, uh, het leven is natuurlijk bitter hard. Uh, over twee weken zou de voorronde Champions League alweer uh, worden ja. gespeeld. Uh, daar zal ook over nagedacht zijn of moeten worden. Heeft u al enig idee? Ik heb geen uh, enkele behoefte gevoeld om daarover uh, na te denken. Zorg voor later. Ja. Dank u wel. Uh, Kunt u uitsluiten dat er nog mensen onder de restanten van het dak liggen? Dan gaat nu over de grond ja. of er nog mensen onder het dak liggen. Kunt u dat uitsluiten? Dat is nauwkeurig onderzocht met moderne apparatuur. 20. Wij gaan door met onze uitzending van Avondspits, Omroep WNL. En we gaan praten over het automatisch verlengen van het rijbewijs. Na tien jaar is niet meer van deze tijd. Uh, het blijkt uit de enquête van Veilig Verkeer Nederland... dat 60% van alle automobilisten in ons land een extra opfrisrijlesje wil. Bijna een proef op de som door onze verslaggever aan Lendelemar een rijles te laten nemen bij instructeur Ronald van Schijk. Doe je wel even je gordel Heel belangrijk. Oh ja, tuurlijk. Uh, dat lijkt me een goed plan. Uh, ja, valt je al iets op aan wat ik, uh, wat ik doe? Wat wel heel belangrijk is, een klein dingetje wat ik zie is uh, kijken in je spiegel. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Gebruik zo lekker veel. Het is ook belangrijk dat je twee handen het stuur houdt, uh, maar ook als je stilstaat. Oké, okay. want dat doe ik dus inderdaad, uh, ja, uit automatisme doe ik dat eigenlijk niet. Ja, het is uh, natuurlijk een beetje uh, ja, gemakzucht om uh, met één handje het stuur vast te houden, ook als je stilstaat. Uh, het is gewoon heel belangrijk, want bij een uh, aanrijding van achter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 Maar moeten daar dan volgens jou ook consequenties aan zitten? Het betekent dat, dat als mensen het niet goed doen in zo'n uurtje testen... dat ze dan ook meteen niet meer de weg op mogen? Dus rijbewijs niet? Ja, u bent het al gewend, dit half uurtje we onderbreken dit, deze bijdrage... ook omdat we nog even naar Menno Reemeyer, NOS-verslaggever... Uh, bij de persconferentie gaan. Menno, wat is het grootste nieuws uit deze tweede persconferentie? Menna, uh... Um, eigenlijk dat uh, het onderzoek naar de oorzaak in, uh, in volle gang is, uh, uh -huh. Alex. Um, dat we weten inmiddels waar de mensen vandaan komen. De slachtoffers, de 16 slachtoffers. Eigenlijk allemaal hier uit de regio Twente. Op één, uh, één persoon na, die kwam uh, uit Duitsland. Munsterman, Joop Munsman, heel erg aangeslagen. Hoorden we uh, yeah. hem praten over wat er gebeurd is. Over de trainingskamp dat afgelast is. De festiviteiten, alle evenementen op het stadion afgelast. 17 juli de open dag afgelast. Champions League hebben ze nog niet over na willen en kunnen denken. De toedracht is nog niet bekend. En nee, er zijn geen mensen meer okay, die menno. onder het uh, puin liggen. Menno Rehmeyer, onze tijd zit erop. Dankjewel. Dadelijk kunststof op deze zender. En wij zijn er morgenavond. Gewoon weer om half zeven. Avondspits, omroep WNL. Fijne avond. Meer Avondspits. Omroep wnl.nl De zon blakert.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 NTR brengt cultuur elke dag, ook live vanaf Noordzee Jazz. Ga naar NTRbrengtcultuur.nl. Goedendag, dit is Kees. Het is weer tijd voor de minder fileberichten. berichten. Kijk, terwijl u even lekker bijkomt op de camping, ja, of het, dus de hè, de jongens, de jongens, spaar de me alsjeblieft zeg.